3 uur. Het NOS-journaal. Marianne Koekoek. In Luik zijn de slachtoffers van de aanslag van vorige week herdacht. Onder de honderden aanwezigen waren Koning Albert, Prins Filip, Prinses Mathilde en Premier Di Rupo. De stille plechtigheid werd gehouden op het plein in Luik. waar een man vorige week dinsdag met vuurwapens en handgranaten een bloedbad aanrichtte. Vier mensen kwamen om het leven voordat de dader zichzelf door zijn hoofd schoot. Kort voor de aanslag had hij een vrouw doodgeschoten. De herdenking van vandaag was sober, zegt correspondent Joris van Poppel. Er zijn geen toespraken geweest. Het was een hele serene bijeenkomst. Dat was ook van tevoren aangekondigd. Eh, politici wilden hier geen slaatje uitslaan. Dus er was een, een kort stuk muziek. En daarnaast was er vooral een uh, bloemenlegging. Het was een hele, hele serene bijeenkomst, op die manier. Zaterdag werd het drama in Luik ook al herdacht met een stille tocht. Daaraan deden ongeveer 800 mensen mee.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 Minister Opstelten reageert op de suggestie dat de ombudsman kennelijk nog niet overtuigd is dat de procedure goed is verlopen. Dat kan en misschien is er een enkeling in Nederland daar ook nog niet van overtuigd. Dat is een goed recht. Uh, ik ga uh, de, de, de ombudsman op zijn uh, vragen die ik ook uh, gezien heb, zal ik uh, kort en bondig uh, beantwoorden. En uiteraard uh, uh, waarheidsgetrouw en uh, uh, dan uh, kijken wat de ombudsman doet. Een groot deel van de boeren en tuinders heeft dit jaar te kampen met een daling van het inkomen. Volgens het Landbouw Economisch Instituut gingen melkveehouders er dit jaar in inkomen op vooruit... maar verdienden bijna alle andere groepen juist minder dan het jaar ervoor. Onder andere de glasgroentetelers hadden te kampen met een zeer forse achteruitgang... Volgens Leij, onderzoeker van der Meulen, komt dat vooral door de crisis rond de EHEC-bacterie. Dat er ja, bij veel bedrijven uh, gesprekken zijn geweest, uh, ook met de bank, voor uh, een, een stuk herfinanciering, ja, dat, dat zal duidelijk zijn. En uh, het is te hoop dat volgend jaar in ieder geval uh, een crisis als EHEC uh, en ook uh, ja, de slechte prijsontwikkeling uitblijft. En 2010 is het uh, voorbeeld dat het ook uh, snel weer uh, de goede kant op gaat gaan. SGP en D66 willen de bezuiniging op chronisch zieken en gehandicapten verzachten. Het kabinet wil de tegemoetkoming voor die groep voortaan laten afhangen van het inkomen. SGP en D66 zijn het met dat principe wel eens... maar vinden dat het plan in sommige gevallen onevenredig hard uitpakt. Volgens hen kunnen gezinnen met meer dan één chronisch zieken of gehandicapten... er 2000 euro per jaar op achteruit gaan. SGP-leider Van der Staaij. Concreet zijn wij aan de slag met een amendement om ervoor te zorgen dat deze huishoudens eh, ontzien worden... dat ze niet meer dan één tegemoetkoming verliezen. De wens van SGP en D66 is politiek van belang... omdat het kabinet zonder de steun van die partijen... geen meerderheid voor het plan haalt in de Eerste Kamer. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt en hier en daar een buik. Temperatuur 5 graden in het oosten en 8 in het westen. Morgen opnieuw bewolkt, met vooral in de ochtend kans op regen. En het wordt dan gemiddeld 6 graden. ANEB verkeersinformatie: de A59 Den bos richting Os is voorlopig dicht tussen knopend Hindham en Os. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer richting Arnhem kan beter omrijden via knopend Deil over de A2 en de A15.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 Nieuwe aanwijzingen voor schokkende misdrijven... begaan door het Nederlandse leger in Indonesië. En in Parijs spreken we Adriaan van Dis over liefde en eenzaamheid. Kijken dus. Altijd wat, 5 over 9, bij de NCRV op Nederland 2. Op 22 december is de uitreiking van de Ster 2011. Wilt u dat uw favoriete commercial kans maakt? Ga dan nu naar stergoudenloekie.nl en stem! Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur een reportage over een Turkse journalist... die al negen maanden gevangen zit, maar nog steeds niet door een rechter is gehoord. En straks gaat Marco Pastors in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Marco, waar wil jij het over hebben zometeen? Over uh, strenge straffen. En vooral dat het wel helpt... Dat is iets waar jij het al vaker over hebt gehad in deze rubriek? Dat klopt, daar heb ik het ook de eerste keer over gehad. En dit is mijn laatste keer. Dus dat leek me, en aangezien het nog steeds niet bij iedereen is doorgedrongen... onder andere bij mijn gesprekspartner zo meteen, leek me dit een goede gelegenheid. Goed, daar gaan we zo over praten. Maar eerst gaan we naar Turkije. Ja, Elspeth zei het al. Een bekende Turkse journalist zit al negen maanden in de cel... en hij is nog steeds niet gehoord door een rechtbank. Zijn naam is Ahmed Sjuk en hij zit gevangen... zogenaamd omdat hij in een complot zou zitten tegen de regering. Maar volgens zijn vrouw en zijn collega's is er wat anders aan de hand. Hij is opgepakt om zijn kritiek op een machtige islamitische broederschap... met banden tot in de regering. En dat soort kritiek wordt in Turkije niet geaccepteerd. Het is 3 maart 2011 als de politie bij Ahmed en zijn vrouw Yoncha Sik voor de deur staat. Yoncha vertelt hoe de agent haar leven van het ene op het andere moment veranderde. We sliepen nog toen de politie aanbelde. Ik maakte Ahmed wakker en hij deed de deur open op een kier met de haak nog vast. Hij zei tegen mij... De politie is gekomen. De politie is is een kleine vrouw met lichtbruin, krullend haar. Ze laat zien hoe de politie die ochtend het appartement van haar en haar man binnendrong. We waren nog in onze pyjama. Ahmed vroeg of hij eerst zijn kleren aan mocht trekken. Maar nee, dat mocht niet. De deur moest onmiddellijk open. Als je de kop kunt. En dan. Ik ben een beetje te pantelen. Jontja is de vrouw van Ahmed Sik, een bekende journalist in Turkije. Sik heeft met zijn werk veel prijzen gewonnen. Op de dag van zijn arrestatie is hij bezig met een boek over de politie. Dat boek willen de agenten hebben. Jontja doet voor hoe de agenten alles overhoop haalden: ze trokken lades uit kasten, namen computers mee en haalden boeken van de planken. De agenten willen het manuscript waarschijnlijk hebben... omdat het kritisch is over een invloedrijke islamitische broederschap. De gülen beweging Een religieuze beweging die nauwe banden heeft met de Turkse regering. En een beweging die steeds meer macht krijgt in Turkije. We zeiden soms wel tegen elkaar... zouden ze kunnen komen om je te arresteren? Maar dan lachten we, nee... Nee, dat zou totale onzin zijn, maar het gebeurde wel. Het is een Kafka-achtige situatie die nu al negen maanden duurt, want zo lang zit Ahmed al in de gevangenis. Kafka, şeyin, uh, Kafka is bir tam durumun içinde yaşıyoruz yani. Terwijl agenten urenlang Ahmed zijn Jontjes appartement ondersteboven halen, verzamelen collega's en vrienden zich buiten voor hun deur. Als Ahmed eindelijk door de agenten naar buiten naar een wachtende politieauto wordt gebracht, tonen zijn vrienden hun solidariteit met Ahmed. Het is moeilijk te verstaan, maar Ahmed schreeuwt, wie aan ze komt zal branden. Wie aan ze komt zal branden. Het is de titel van een hoofdstuk uit zijn boek. En hij bedoelt ermee, wie aan de gelovige Gulen-beweging zit, zal worden gestraft. Achmed Sik verdwijnt in de gevangenis. En hij is bepaald niet de enige. APPLAUS in, uh, in als je naar de Turkse televisie kijkt, dan lijkt het alsof je in Turkije alles kan zeggen wat je wil. Er zijn tientallen kanalen met nieuws, praatprogramma's, achtergrondrubrieken en soms gaat het er heftig aan toe. Maar luister je preciezer, dan hoor je dat mensen voorzichtig zijn. Vroeger durfden ze weinig kritiek te uit op het Turkse in handen. De laatste jaren heeft de conservatief-islamitische Akpartij van premier Erdogan de macht van het leger flink beperkt. Maar nu wordt het steeds moeilijker om kritiek te uiten op Erdogan en zijn conservatief-islamitische bondgenoten. En zeker commentaar op moslimgeestelijke Fethullah Gulen ligt gevoelig. Op YouTube is Gulen te beluisteren. Fethullah Gulen staat aan het hoofd van de Gulen-beweging. Jaren geleden vertrok hij uit Turkije. Er was een rechtszaak tegen hem aangespannen. De seculiere elite, die op dat moment nog aan de macht was... moest niets van de controversiële geestelijke hebben. Gulen vluchtte naar Amerika, maar wist toch zijn macht in Turkije uit te breiden. Zijn aanhangers hebben tegenwoordig een flink deel van de economie in handen. Ze bezitten een groot aantal scholen en hebben veel kranten, tv-stations en websites. Mijn dappere mensen. Zo roept Gulen. Vertel me wat er is gebeurd. Maak geluid. Horen jullie me niet? Er zijn barsten in onze wil. In onze zielen is bloed. Gulen predikt een constructieve, maar gematigde versie van de islam. Hij pleit voor tolerantie, onderwijs. En een dialoog met andere religies. Het zijn mooie boodschappen, maar zijn volgelingen hebben lange tenen. Op de veerpont over de Bosporus in Istanbul schreeuwen de meeuwen om het hardst. Aan de Aziatische kant van de stad woont Garrett Jenkins. Hij probeert te onderzoeken hoe de Gulen-beweging precies in elkaar zit. Niet makkelijk, want Gulen zelf geeft nauwelijks interviews... en ook aanhangers willen vaak niet praten. Jenkins is een Brit. Hij woont en werkt al ruim 20 jaar in Turkije. Net als de gevangen genomen Ahmed Sik is ook hij journalist en schrijver. Hij schrok toen Sik werd opgepakt. ik zag dat hij was taken in. Uh, when he was preparing to publish a book which was critical of Fethullah Gulen, I think I and a lot of other people um, could then understand that if he can be taken in, anybody can be taken in. And I think this is a real lesson from, from his arrest. If you want to im intimidate and frighten everybody in a population into silence, you imprison people everybody knows is innocent. Als je iedereen in de samenleving wil intimideren, dan moet je iemand oppakken waarvan iedereen weet dat hij onschuldig is. Dat hebben ze bereikt toen ze Ahmed arresteerden. Iedereen is nu bang. The fear is is, is what happens is if you write about the absurdities and the contradictions in the, these cases, you either get like Ahmet Şık, you get in prison if you're a Turk, if you're a foreigner, uh you get a smear campaign and people trying to intimidate you into silence. Sometimes you get death threats. Anders krijg je kritiek. Als je kritiek hebt, dan kun je als je Turk bent. zelf in de gevangenis worden gegooid. En als je buitenlander bent, zoals ik. dan krijg je doodsbedreigingen. en je reputatie wordt te schande gemaakt. Ben je ooit to om wat je wilt? of to speak out? Ik ben meer afraid of mijn conscience dan I am of anything else. Jenkins denkt, net als de vastgezette Schuk dat de aanhangers van Gulen bezig zijn geleidelijk het politie- en justitieapparaat over te nemen. Zij misbruiken justitie om wraak te nemen op de vroegere, seculiere machthebbers van Turkije. Vroeger werden zij, de Gülen-sympathisanten en andere conservatief gelovigen... vaak vervolgd door de seculiere elite. En nu zetten deze vrome moslims op hun beurt mensen van die oude elite gevangen. En dat vaak zonder overtuigend bewijs en op allerlei vergezochte gronden. We've seen a shift from one form of authoritarianism, which has been Turkish nationalist, military dominated, very hardline uh, secularist, to another form of authoritarianism. En de regering laat de Gülent-beweging haar gang gaan. Sommige ministers zijn zelf aanhanger. Premier Erdogan schijnt zelf niet al te veel van Gülent te moeten hebben, maar de premier kan de beweging tot nu toe wel goed gebruiken. It's almost a convenience. He's an ally. And for him also they're useful. Because they critics. Het is een gelegenheidshuwelijk. De Gulen aanhangers zijn nuttig voor premier Erdogan omdat ze mensen aan de kant schuiven die hem of zijn partij niet goed gezind zijn. Jenkins uit harde beschuldigingen aan de regering en aan een deel van de Gulen aanhangers. Tijd voor een weerwoord. Maar nog een minister die Gulen aanhanger zou zijn, nog de officier die de zaak van Ahmed Schick behandelt, wil reageren. Terug bij Jontje Şik, de vrouw van Ahmed. Ze pakt een foto uit de kast. Op de foto een helderblauw zwembad met daarin haar man, haar dochter en zijzelf. Alle drie lachend tijdens de laatste vakantie samen. Ik <laughs> We Yonche weet dat haar man nog jaren in voorarrest kan zitten. Toch houdt ze de moeder in. Want in tegenstelling tot veel andere gevangenen... is haar man bekend in binnen- en in buitenland. Ze hoopt dat die bekendheid ervoor zorgt dat hij niet vergeten wordt. Ik geloof in wat ik zeg... Ik weet dat de waarheid aan onze kant staat. Daardoor voel ik me sterk. En daarom wil ik niet wanhopen. Want als ik dat laat gebeuren, dan zou ik niet meer in mezelf geloven. En zojuist komt het bericht binnen dat er nog eens 36 of 38 mensen in Turkije zijn opgepakt. Waaronder veel journalisten van Koerdische afkomst. Er zijn voor vanavond demonstraties aangekondigd op het grootste plein van Istanbul, Taksim. apart, the wall was all we'd share about the closest was wasn't grapes of wrath. Wie scheelt er vandaag ons appeltje? Ja, en dat is vandaag voor de laatste keer Marco Pastors. Want Marco, jij krijgt een binnen, binnenkort een nieuwe baan. Jij wordt ja. ambtenaar op Zuid in Rotterdam. Ja, formeel uh, wel. Ik ga voor de, alle uh, partners op Zuid, zoals dat heet... De onderwijsinstellingen, de corporaties, het bedrijfsleven... Uh, en de gemeente Rotterdam... Uh, werken uh, aan het uh, uh, ja, oplossen, hopelijk, uh, van de achterstanden. Op Zuid. Goed. Op Zuid, ja. ja. dan moeten we helaas van jou afscheid nemen, maar niet nadat jij nog een laatste appeltje hebt geschild. En je wilt vandaag gaan hebben over strenger straffen. Ja. Wat is het punt met strenger straffen? Nou, dat in de wereld van de meeste politici... en in de wereld van advocaten en, uh, en strafrechters... Nog steeds dat geluid rondwaart dat strenge straffen niet helpt. En als je nu duikt in de schaarse onderzoeken die daar gedaan zijn. dan geven die juist eerder aanwijzingen dat strenge straffen wel helpt. in plaats van dat het niet helpt. En ik vind dat dus de bevolking een rad voor ogen draaien. Zo. En daar moet wat aan gebeuren. Ja, en met wie ga jij daarover praten? Uh, nu in dit geval uh, met, met een van de mensen die daar ook weer uh, zijn steentje aan heeft bijgedragen. Aan dat rad uh, met een D wat, wat voor ogen wordt uh, gedraaid. Dat is uh, Jeroen Recour, die in het verleden onder andere een PVV-kamerlid uh, Lilian Helder... Uh, uh, toch een beetje belachelijk heeft gemaakt. Terwijl zij juist wel goed een onderzoek citeerde. Uh, en hij er juist helemaal naast zat. Goed. Jeroen Recour, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En in een vroeger leven was u rechter, hè? Klopt. Dus u heeft ook nog wel eens straffen uitgesproken. Ja, Ja, Marco Pastor zegt streng straffen helpt. Ja, sommige gevallen wel. Strenger straffen dan nu gemiddeld genomen wordt, wordt gestraft, geloof ik, niet zoveel in. Maar uh, straf is ook vergelding. Dus natuurlijk moet je, moet, je, moet je dat voelen in een straf. Ja, nou dat wordt al. Uh, er wordt zo langzamerhand wat strenger gestraft in Nederland. En wat je ziet is dat de criminaliteit daardoor uh, licht daalt. Dat is goed. Uh, maar rechters, uh, en ook ex-rechters uh, horen we net... Uh, die zeggen dus uh, al vanaf het moment dat er uh, wordt gestraft... ja, maar strenger straffen helpt niet. Hè. Nog strenger dan we nu doen helpt niet. Terwijl elke uh, strengere straf leidt aantoonbaar tot minder uh, criminaliteit. Uh, zelfs ook tot minder uh, recidieven. Uh, maar rechters die willen daar gewoon niet aan. Meneer Rekoeur, u wilt er niet aan, terwijl het wel werkt, zegt Marco Pastors. Ja, als politicus wil ik er overigens niet aan. Als rechter wel dan? Uh, nee, als rechter ook niet nou, Ik maar heb waarom wilt u daar niet aan? aan? Ik, ik heb ook op de Antillen straffen uitgedeeld als rechter. En daar wordt gemiddeld genomen wat strenger gestraft. Uh, en, uh, en de collega's van meneer Pastor op de Antillen roepen natuurlijk ook nog steeds uh, dat het harder moet. En uh, zou je harde straf als rechter, dan blijft uh, een deel van de bevolking roepen het moet harder. Omdat het een soort ideologie is. Maar het is nooit genoeg. Het is een soort fuik. Ja, maar waarom, waarom gelooft u uh, dat als u ergens strenger straft, dat nog strenger straffen niet helpt? Uh, waar, zou lichter straffen dan uh, moeten helpen? Nee, nogmaals, straffen moet je ook voelen. He, want het is voor neelvergelding. Dus in zoverre ben ik het helemaal met u eens. Maar voor het overige deel moet je zorgen dat die straf inderdaad bijdraagt aan het voorkomen van nieuwe, van nieuwe uh, delicten. En dan helpt het niet om iemand zo lang mogelijk uh, op te sluiten. Ja, overigens geef ik u ook gelijk. Het helpt, ja, waarom die persoon niet? is voor dat moment van de straat. Ja, waarom? Ja, hij, precies. Hij uh, is, maar, is van de straat, dat is mooi. Precies. Maar waarom zou het voor die persoon hè, ervan uitgaan... Dat, dat daar enigszins ook een rationele afweging in zit? dat Hoe langer je toch wordt weggehouden uit de samenleving... Uh, hoe langer je je vrienden en familie mist. Ja, want die hebben criminelen ook hoe afschrikwekkender die straf toch is. Nee, ja, maar dat gaat ervan uit... Uh, uh, allereerst dat je, als je een misdaad pleegt, dat je dat rationeel doet. Nou, heel veel misdaad wordt absoluut niet rationeel gepleegd. Hè, van, de, van de crimineel die van tevoren denkt... nou, als ik kans op zoveel jaar... veel belangrijker is natuurlijk gewoon de pakkans... Uh, denk dat als jij een inbraak wil geplegen, dat het niet zo van belang is... of je denkt, ik krijgt daar een half jaar of een ja, jaar maar voor. De... Maar meer uh, dat je denkt, jeetje, de kans dat ik gepakt word is veel groter. Ja. Dus laten we daar dan op inzetten. Nee, maar pakkans vind ik ook belangrijk. Maar het gaat mij om een combinatie. En pakkans, en strenge straffen. Dus laten we dat pakkans even vergeten. Als we nou eens kijken naar de Volkskrant, hè, afgelopen zaterdag... staat er toch prachtig voorop dat de oost europeanen hier lachend naartoe komen... om onze autoradio's weg te halen en ook weer lachend wegrijden. Uh, uh, als ze hun straf hebben uitgezeten, omdat die straf bij hun toch veel groter is. Daar heb je toch die ratio uh, waar ik het over heb. En waarom ontkent u dan dat er zo'n ratio is? Waar ziet u die dan niet? Nou, dat, dat zal ik u zeggen. Hoe langer je iemand uh, uh, weghaalt uit de sociale omgeving... uit zijn werk, uit zijn woning... hoe groter de kans is dat als hij weer vrijkomt... Uh, dat hij niet uh, uh, terug zou gaan uh, nee, maar naar, is een ander naar, punt. naar zijn werk... maar dat hij teruggaat naar, naar, het, naar het circuitje wat hij al kent. Ja, maar dat is een ander punt, daar ben ik het ook niet mee eens. Maar het, de ratio van tevoren, dat, dat een crimineel zich niet laat weerhouden... door de dreiging van een strengere straf, waar, waar haalt u die vandaan? Eh... Uh, Net, zo, net zoals u zich op onderzoek uh, beroept, alhoewel ik hier geen concreet onderzoek uh, hm. bij heb, dat maar moet ik eerlijk kijk, zeggen. Ja, maar even dat is... over, even dat, over dat onderzoek, ja. Marco Passos, want ik weet, je hebt het hier al eerder over gehad over dit ja. onderwerp, dat je ook onderzoek hebt laten doen naar uh, de effecten van strenger straffen. Noem eens wat van die uitkomsten van dat onderzoek tot nu toe. Nou, de, wat ik heb gedaan is een, meer een literatuurstudie, een verzameling uh, van, uh, uh, van, uh, van onderzoeken. Dan blijkt dus dat er wel degelijk uh, onderzoeken zijn, dat die onderzoeken ook overwegend uitwijzen dat hoe strenger de straf uh, hoe, hoe lager de criminaliteit, uh, zo, zo simpel is het. Hè? Uh -huh. En dat is op landelijk niveau. Dat geldt niet voor elk individu. Maar ja, goed, landelijk is toch een opstelsom van wat ja. individuen met elkaar doen. Dus ook in die zin zou je kunnen zeggen... is er een aanwijzing uh, dat het werkt. Uh, maar een, uh, uh, een mooi voorbeeld daarvan is wat vaak wordt gezegd... is dat leken... Uh, uh, net zo streng straffen als rechters. als ze maar goed geïnformeerd zijn. Hè? Dus, dus mensen die niet alles weten. die, strengen, uh, die straffen uh, uh, heel erg streng. Maar naarmate ze meer informatie hebben. dan worden ze net zo slap, zal ik maar zeggen. als rechters. Uh, als ik het even een beetje flauw mag uitdrukken. Maar dat is niet waar. Als je naar dat onderzoek kijkt. dan, dan zie je dat leken een factor zes uh, straffen, geïnformeerde mensen die op de hoogte zijn een factor drie... en rechters een, een factor één. Mm. Dus het probleem is dat er nog steeds een kloof zit... tussen rechters en geïnformeerde burgers van drie. Ja. Maar dat hoor je... Uh, rechters en ex-rechters uh, ook nooit zeggen. Ja. Maar, meneer Recoeur? Ik wilde wel heel <coughs> graag op reageren. Allereerst, ik wil de zin niet afmaken uh, uh, van, de, van de ratio... Hè, tussen de strafmaat en, uh, en het feit of je het wel of niet doet. Dat valt natuurlijk niet te onderzoeken. Je kan moeilijk aan iemand vragen die een delict wil gaan plegen... waarom doet u dit wel? Of iemand die het wilde en toch maar niet doet. Waarom heeft u het toch niet gedaan? Dat is een niet onderzoekbaar vraag. Maar uh, nou, het, de rest van het onderzoek... Het, het, het tweede is ik dat, daar, dat ik, ik het niet daar. met meneer Pastors eens ben... dat, dat is dat, uh, niet dat waar. Uit alle waar onderzoek blijkt, uh, ja. dat leken altijd zwaarder straffen. Er is ook voldoende onderzoek waar dat niet het geval is. Zeer maar even, over het, is even waar. over het onderzoek, want daar spitst het zich op toe... Uh, waaruit dan blijkt dat strenger straffen wel helpt... meneer Recoer ja. om, om de criminaliteit terug te dringen. Klopt het onderzoek niet wat meneer Pastors heeft gedaan dan? Uh, hij zal vast een zeker te onderzoek het. hebben waar dat wel, uh, wel klopt. Ik Kijk. heb weer onderzoek waar, waar dat uh, uh, weer anders blijkt. Ja. Wij kunnen allebei uh, een hele stapel onderzoeken overleggen... die onze standpunten nee, onderbouwen. Uiteindelijk nee, dat, gaat dat het bestrijd, ik. Dat, dat bestrijd ik. Nou. ik. Ik heb opengestaan voor alle soorten onderzoek. En de aanwijzingen voor dat hoe strenger de straf, hoe lager de criminaliteit... Uh, die, zijn, die zijn veel meer aanwezig uh, dan, dan het uh, tegenovergestelde. Hè. En daarom zou ik ook wel graag willen pleiten... Uh, maar dat moet ik niet doen als politicus... en, en al helemaal niet straks als ex-politicus. Maar dat zou de beroepsgroep wel sieren... Dat, dat rechters en advocaten en het Openbaar Ministerie... dit nou eens een keer op een rijtje gaan zetten. Want het is toch ongelooflijk dat we in een professioneel land als dit... Hè, waar we over van alles uh, neutraal uh, onderzoek doen... dat we hier een beetje op deze manier met elkaar over hm. moeten uh, bakkeleien. Meneer Koer, gaat u kijken naar het onderzoek van meneer Pastors? Uiteraard. Uh, net zo goed als ik hoop dat hij wil kijken... naar dat onderzoek wat ik aanhaal. Oh, ja, zeker. Het, het, het punt is, en <laughs> daar, daar vinden we elkaar dan... Ja. natuurlijk moet je, moet je doen wat werkt. En, en doen wat werkt is inderdaad niet op ideologie beroepen... maar uh, zoveel mogelijk onderzoek bekijken... en als het er niet is, doen en daarop beslissen. Dus okay. daar zijn we het met elkaar eens. Okay. Ja. Ik, nou. ik, ik heb wel vertrouwen in de uitkomst, overigens. Maar gaan dat, we. Dat, dat gaan we afwachten. Goed, Marco, uh, dat onderzoek gaat nog verder? Wat jij aan het doen bent? Of wat uh, jij laat doen? Ja, want ik ga wel als fractievoorzitter bij Leven Rotterdam weg. Maar bij Leven Rotterdam zijn er meer mensen die aan dit onderwerp uh, uh, werken. Uh, onder andere een van onze beleidsmedewerkers, Marco Bouwman... die ook uh, al stukken in de NRC erover heeft uh, gepubliceerd. Uh, die is ook onlangs uh, bij de rechtbank in Amsterdam uh, langs geweest om een dagje te verzorgen. Omdat ze dat tegengeluid uh, moesten horen. Dus wat dat betreft uh, uh, uh, zijn we nog maar uh, net begonnen met okay. dit onderwerp. Maar ik hoop wel dat, eigenlijk dat het snel afgelopen Goed. is. Hartelijk dank Jeroen Re Recour vanuit Den Haag. En Marco Passos, jij ook hartelijk dank ook voor alle andere appeltjes die jij voor ons geschild hebt. En natuurlijk een hele, ja, heel veel succes bij je nieuwe baan. Nou, dankjewel. Het einde van Dit is de Dag is daar. Althans, voor vandaag nog één keer onze website. Dit is de dag.nu. En zometeen uh, Villa VPRO, Tesselblok en Geo vanuit naar Haag. goedemiddag. Ja, hallo Thijs. Je klinkt uit een badkuip. Echt waar? Waar ben je? Zo beter? Ja, nu ben je er oh, ik wel. Wat je moet er ga veel beter in praten dat ik dat nog gezegd moet worden. Maar ja, er gebeuren raarste dingen. We praten met Roger van Boksel. Je kunt hem misschien al eventjes horen. Hij is bestuursvoorzitter van Zorgverzekeraar Mensis En hij is fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer. En bestuurder nee. bij Ajax. En bestuurder bij Ajax, maar daar hey, gaan we het je niet thuis? over hebben. Oh. Thijs kan oh, dat gewoon jammer. niet laten Wil je het graag dat we het daar wel over ja? hebben? Nou, dan kunnen we kijken of, hoe ver we nieuws. komen. Oh, Oké, okay. ja, zeker. Dat vraagt een PSV hè? We <laughs> Maar waar we het in ieder geval over gaan hebben... dat is over ziekenhuizen die hun quota-operaties en behandelingen opgebruikt hebben... en die dus patiënten moeten weigeren. Maar nu eerst het nieuws met Marjan Koekoek. Radio 1, het NOS-journaal. In Congo heerst een gespannen sfeer na de beëdiging van Joseph Kabila voor een tweede termijn als president. Het hoogste gerechtshof heeft zijn verkiezing Gelder verklaard, maar zijn tegenstander Tishikedi zegt dat er zwaar gefraudeerd is. Hij heeft zichzelf tot winnaar uitgeroepen en wil zich vrijdag tot president laten beëdigen. Door de staking van de vakbonden in België rijdt er donderdag geen enkele Thalys-trein van en naar Nederland. Wie al een kaartje voor de 22e had gekocht, krijgt zijn geld terug. De staking in België is een onderdeel van een landelijk protest... tegen de pensioenhervormingen van de nieuwe regering in België. Pinautomaten zijn een steeds populairder doelwit voor criminelen. Dit jaar zijn al 113 pinautomaten opgeblazen. Het zijn er 21 meer dan vorig jaar. De Nederlandse Vereniging van Banken zegt dat het vooral in de eerste helft van dit jaar raak was. De vereniging heeft geen verklaring voor de toename.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 file op de A4 is nu vrij lang, van Amsterdam naar Den Haag. Er de staat tussen Roedevarensveen en Hoogmade alweer 6 kilometer. Helemaal dicht is de A59, Den bos richting Os, tussen knooppunt Hindham en Os. Heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen. Gaat er wel een paar uur duren. Verkeer richting Arnhem en Nijmegen kan beter omrijden via Deil over de A2 en de A15. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof... voor het laatst voordat het Kest 6 hier de boel platlegt. Hij heeft een gestaalde lach, één hand in de zak... en wat je hem ook vraagt, hij ziet alles van de zonnige kant. Zelfs als hem een hele perszaal vol kritische journalisten... en over de benoeming van Piet Hein Donner... tot vicevoorzitter van de Raad van State. Bijvoorbeeld over wat er allemaal goed ging... Alles. Want u bent u en u, dit kabinet uh, is een kabinet dat uh, zich vo laat voorstaan op openheid, op transparantie, op geen achterkamertjespolitiek. Zo is het. Wat gaan we daar bij de volgende procedure van merken? Hetzelfde als deze keer. Geen achterkamerspolitiek, volledige transparantie en het handhaven van alle procedures. Rutte dus. Over hem en ander politiek ongemak... praten wij in ons eigen politieke vragenuur na vier uur. Maar ook aandacht voor... En we voor... moeten even zeggen, Tess, met dank ja, aan de collega's van BNR. Want daar was die quote van. Daar was van die dan. quote van heel goed van jou, zeker. Met dank aan de collega's van BNR voor de quote van premier Rutte. En we hebben ook aandacht voor ziekenhuizen... die hun operatiequotum op hebben gemaakt... en over pillen tegen seropositief zijn. Wilt u reageren? Doe dat dan via onze site. Villawpiro.nl dit is Radio 1 Villa VPRO. Put your hands on the car for me, okay? Is there anything illegal that's gonna poke, prod, or anything like that? on the Oh I have aan uh, de arrestatie American Style. Yeah. Maar het worden er... Steeds minder, en dat zou u misschien niet denken, maar dat is wel zo. Uh, de FBI meldt dat het aantal moorden, verkrachtingen en andere zware delicten daalt. Niet zomaar daalt, maar scherp daalt. De federales hebben echter geen enkele verklaring voor deze trend... die al bijna vijf jaar aan de gang schijnt te zijn. Maar in Nederland, we zouden trouwens Nederlanders niet zijn... of we hebben daar natuurlijk wel een idee en een mening over. Aan de telefoon Jan van Dijk, hij is criminoloog... en bezig met een boek over de misdaad in de Verenigde Staten... Meneer van Dijk. Is hier echt sprake van een daling of is het een ingewikkeld statistisch registratieverhaal? Nee, absoluut niet. De, de criminaliteit daalt zowel, zowel volgens de politiestatistieken als volgens het bevolkingsonderzoek in de Verenigde Staten nu al uh, ruim 20 jaar, onafgebroken. Ah. Uh, en het ligt nu zo'n beetje op het niveau van uh, nog, nog maar de helft van wat er 20 jaar geleden was. Dus dat is echt een hele forse daling. En wat is volgens u de verklaring? Nou, allereerst moet ik erbij zeggen dat de criminaliteit ook in Europa al, al ruim 10 jaar. Heel sterk aan het dalen is, ook in Nederland. Uh, en dat uh, maakt een. Dat, dat, dan, dat elimineert een aantal verklaringen. Er zijn nogal wat Amerikanen die denken dat uh, bij hun de criminaliteit daalt, omdat ze heel veel meer mensen in de gevangenis zijn gaan stoppen. Niet ja, waar? Zero tolerance beleid. Is dat niet waar? Maar nou, het, het, het grappige is dat de criminaliteit net zo hard daalt... in landen die dat helemaal niet gedaan hebben... zoals bijvoorbeeld Finland Frankrijk, daar is, en Frankrijk en Italië. Daar zitten minder mensen in de gevangenissen dan uh, tien jaar geleden. Dus even, het bij het... Net zo hard gedaald. dus even aanhaken bij het uh, laatste gesprekje van de EO zo pas. Harder straffen doet niks. Uh, nou, straffen doet wel iets. Maar het dan nog weer, dat, of je er dan nog weer een paar, uh, een paar uh, jaren bij doet... Daar, dat heeft heel weinig effect op de, op de misdaadcijfers. Oké, okay. wat is volgens u wel de verklaring? De FBI weet het zelf niet. Nee, nou ja, ik denk dat het, het, het, het, het, het ironische is eigenlijk dat uh, uh, het vooral aan onszelf ligt... De, de burgers zijn hun eigen huizen beter gaan beveiligen... en vooral ook de bedrijven en, en, en warehuizen. Iedereen is meer aan security gaan doen, mm -hmm. aan private security... Uh, en dat wordt natuurlijk ook wel ondersteund door, uh, door modern uh, politiewerk. En ja, die twee factoren samen. Dus, uh, Het is zaten, eigenlijk gewoon ja? de preventie. Ja, betere beveiliging. Maar, een enorm daar toch eenvoudige toch, verklaring. Jawel, maar daar hebben we toch een vraag bij. Want namelijk dit: uh, beveiliging heeft te maken met mensen in huren, uh, uh, bewaakte compounds waar mensen in wonen die bewaakt worden door mannen met honden bewapend, et cetera. Nou, Elektronica. Ja. Maar dat is voor mensen die rijk zijn. En heel veel misdaad komt juist voor onder armen in arme wijken. En dat aantal stijgt als een gek. Er zijn miljoenen armen bijgekomen de laatste jaren. Nou, het is wel zo dat je inderdaad, dat blijkt ook uit mijn analyses, kan zien dat bij de. De allerarmste in Amerika het leven niet veiliger is geworden. Daar, daar zie je niet veel verschil met twintig jaar geleden. Dus het is inderdaad de middelklasse die uh, heeft geïnvesteerd... ...en die hier nu de vruchten van, uh, van plukt. Uh, maar de, de, de allerarmste zie je in Amerika eigenlijk daar nog, nog niet uh, van profiteren. Dus vertaald... daar is inderdaad een grotere ongelijkheid nu dan er vroeger was in, op het gebied van veiligheid. Ja, en vertaald naar Europa en om preciezer te zijn naar Nederland... Geldt dat, geldt dat daar ook voor? Geldt dat ook voor ons land? Nou, het, het, het, hier is het mooie van, uh, van West-Europa... dat wij uh, die beveiliging ook uh, in, in zwakkere wijken... via de woningbouwcorporaties en zo ook enorm verbeterd hebben. En dat is iets wat in Amerika helemaal nooit gebeurd is... Bij ons is dus heel veel van het huizenbezit is in handen van de corporaties. Maar dit uh, gaat bij, eigenlijk allemaal dan over misdaad. Dan hebben we het over inbreken, over diefstal. Maar ja. wat de FBI nou zegt, dat gaat om moord en verkrachting. Dat gebeurt lang niet altijd binnen zijn huis. Dat kan nee, ook dat gewoon op straat gebeuren. Nee, dat, dat, dat zou kunnen te maken hebben met het, met het uh, wat stabieler worden van de drugsmarkten in Amerika. Er, is dus minder, er zijn minder cocaïnebendes die elkaar overhoop schieten. Maar daarnaast is het gewoon zo dat wanneer het voor jongeren moeilijk is om via diefstal aan de kost te komen... dan beginnen minder jongere mensen met een criminele carrière. En dan oh. heb je na tien jaar later ook minder uh, bendeoorlogen. Is dus dit het... overigens ook uh, de rode lijn van uw boek, wat, wat, wat u aan het maken bent? Ja, die International Drop in Crime, uh, wat ik samen met wat Engelsen samen nu aan het ja. afmaken ben, dat, dat gaat hier over, ja. Ja. Heeft u nog een aardig nieuwtje tot slot, wat in het boek komt, wat we later kunnen lezen? Uh, nou, nou ja, wat, ik, wat, wat wij ook beschrijven is dat uh, de, de overheid in, in, in de grote delen van het Westen in, in, ontkent dat het veel veiliger is geworden. Want die willen zichzelf graag nog opwerpen als de grote beveiligers. Mm -hmm. Waar je dan op moet gaan stemmen. Maar eigenlijk hebben de mensen er zelf voor gezorgd. Uh, dat het wel al veiliger is geworden. Dus mensen moeten wat dat betreft meer zelfvertrouwen hebben, denk ik. Oké, okay, Jan van Dijk, hartelijk dank. We hadden het over de gedaalde misdaadcijfers in Amerika... en nu blijkt ook in Europa. Verstrikt in een web van regels en wetten vindt hij zijn weg. Met opgeheven hoofd zoekt hij de beste oplossing. De wereldburger. Met vandaag... Victor. Victor. Hij is 20 jaar en hij is een van de acht tot negenduizend zwerfjongeren in Nederland. Hij raakte zijn baan en zijn huis kwijt en kon niet meer bij ouders of vrienden terecht. Dus wat dan rest is de crisisopvang. Anne Martens spreekt met hem over zijn ervaringen. Victor is 20 jaar. Een slimme jongen, heeft een VWO-diploma... Maar is nu al voor de tweede keer in zijn leven dakloos. De eerste keer was één jaar geleden. Hoe kwam het dan dat je toen dakloos werd? Probleem. <lacht> ja, ik, ik had toen gewoon een baan als, uh, bij een marketingbedrijf. Uh, dit en dat. Uh, baan kwijtgeraakt, huis kwijtgeraakt. Ja, fokt op. Verder in detail wil hij niet gaan. Het was echt dus zo erg dat je niet meer bij familie terecht kon toen. Ja, de enige familie waar ik sowieso altijd, als ik ergens terecht kwam, was het bij mijn opa oma, Maar gewoon sinds ik daar had gewoond, in mijn, in mijn jongere jaren en zo. Toen, er is gewoon een soort van gezegd, je komt hier niet meer wonen. Je kan hier altijd even blijven slapen als ik dit en dat. Maar je komt hier niet meer voor een langere periode intrekken, weet je wel. Dus nee, ik had niet echt terechtkomen We hebben even bij Vrienden en zo geslapen natuurlijk tijdelijk. Het is gewoon para om, om zo te denken van, ja, ik weet niet waar ik vandaag slaap, weet je wel. Ja, daar word ik gewoon gek van. Dus... Toen uh, ja, crisisopvang terechtgekomen. Ik, uh, ben op een gegeven moment ben ik binnengelopen bij uh, jeugdinterventie team in Den Haag, begeleidingsinstantie. Ik zeg: Nou, luister, ik heb geen geld. Weet je. Ik weet niet waar ik ga slapen vanavond. Uh, ik zit aan de problemen met dit en dat. Help, je weet <laughs> toch? Toen, uh, toen heeft uh, die man met mij me een gesprek gehad, die heeft uh, gelijk even gebeld aan de Christophe of hij in plaats was. Ze was toevallig gelijk een plaats vrij. Maar dan uh, ja, krijg je al die regeltjes. Wat is dat? Uh, half zeven opstaan, komt gezegd die, die veilige loopt je kamer binnen... begint te schreeuwen, licht aan, weet je wel. Gewoon echt behandeld als fucking beesten of zo. En uh, die waar ik terecht kwam, wegens ruimtegebrek... en het pand waar ze eerst zaten, was het nu geplaatst in de, bij de volwassenen. Er zitten daar totaal misschien, weet ik veel, 30 mensen of zo. Inclusief al die volwassenen en die jongen dus. En dan deel je twee douches en twee wc's. Ja, dat is natuurlijk fucking vies en zo. Wat kom je tegen dan? Uh, ja, het stinkt gewoon. Joh. Ik ben echt gewoon. Je loopt je die wc binnen en dan. Die mensen mogen niet gebruiken en zo. Maar je rijdt gewoon zo'n zo krekger, weet je toch? Ja, ik ben bijna over mijn nek gaan gewoon. Of mensen die moeten kotsen of zo. Mensen smokkelen bier mee naar binnen. Van alles. En heb je dan je eigen ruimte of slaap je dan met meerder op één kamer? Ja, met die jongeren dat wel. Die hadden ze wel gewoon apart. Heb je zo'n uh, kamer. Nou, met, met stapelbedden dus. Dan uh, kon je vanaf, wat is het, half vijf of vijf uur of zo, kon je weer naar binnen. Ja, maar ik, ik ging daar niet graag naar binnen, want je zit daar gewoon niet prettig. En overdag, ik had ook niet altijd iets te doen of zo, maar liever gewoon bijna heel veel dingen liever dan, dan daar, zeg maar, gaan zitten. Want dan hadden ze een regeling, je, je krijgt dan een, een, een maaltijd, zeg maar. Als je daar voor zes uur binnenkomt, gewoon heel standaard eten, echt niet lekker... Dan heb je om negen uur uiterlijk uh, kan je daar naar binnen lopen. Anders uh, weigeren ze gewoon elkaar buiten te blijven staan, zeg maar. Dus je bent, als je daar eenmaal aanmeldt, wilt, teken je een contractje en zo. Dan ben je echt gedwongen om zeg maar, elke nacht daar in principe te komen. Dan hebben ze al een weekendregeling, dat je in het weekend, uh, als je het op tijd aangeeft met papiertjes en gegevens en zo, kan je ergens anders slapen in het weekend. Twee maanden heeft hij daar gewoond. Echt lang. Echt lang. En dan kan je dus of wachten tot dat het helemaal doorloopt en dan kom je eerst in een kamertrainingcentrum terecht. Ja, dan zit je echt begeleid wonen met alle mensen. Dat, dat wilde ik gewoon niet, weet je. Dan dacht, ik red het zelf wel. Ja, omdat ik tot dan ook, ik heb altijd al gewoon voor mijn eigen werk gezorgd, mijn eigen huis gezorgd, Nooit problemen mee gehad. Ik dacht van, ik kreeg het zelf wel. Maar ja, toen heb ik dus, terwijl ik al werkloos was, heb ik kredietkaart uh, aangevraagd. En met het geld daarvan huurde hij een kamer, totdat de bank zijn rekening blokkeerde. Daardoor liepen ze schulden nog hoger op en raakte hij weer dakloos. En wat is nu uh, je, je toekomstperspectief? Ik wil het liefst die crisisopvang overslaan en die kamertrainingsding ook. En gewoon direct in zo'n begeleid ding komen. Nou ja, ik heb nu dus aangemeld voor de dakloosuikering in Den Haag. Dus eerst moet ik nu mijn adres krijgen, dan begeleiding en dan... Uh... Dan kom je pas een aanmerking voor die wachtles wonen. En daar is natuurlijk ook een wachtlijst. Dus een heel groot deel is gewoon wachten. Tot die tijd logeert hij bij een vriendin. Hoe lang kan je daar blijven? Dat weet ik ook niet. Tot z'n genoeg van me krijgt. Morgen gaan we daar eens kijken. Morgen, dus deel 3 over de zwervende Victor. Zoals opgetekend door Anne Martens. Ja, het staat uitgebreid in het nieuws. U heeft het kunnen horen. Als je behandeld wilt worden in het Twee Steden In de vestiging in Tilburg of in Waalwijk. Dan kun je dat voorlopig vergeten, want het kwotum behandelingen is op. Maar alleen als je bij Agmea verzekerd bent. Luister naar Lux van der Veen. Hij is uh, bestuursvoorzitter van het Twee Steden ziekenhuis. En hij zei dat vanmorgen op radio 1. Nieuwe patiënten voor dit jaar kunnen wij niet meer aannemen. omdat Achmea een maximumbedrag aan zorg bij ons heeft ingekocht en daar ten opzichte van vorig jaar maar heel weinig groei in zit... en wij die groei nu al bereikt hebben in november. Dat zou betekenen dat wij verder alle zorg gratis moeten leveren. Aan tafel bij Ger en mij, Roger van Bokstel. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Voorzitter van de raad van bestuur van een andere verzekeraar, Menses, ook een hele grote. Uh, kan dit um, uw klanten ook gebeuren? Dat uh, zij komen bij een ziekenhuis waar mensen zorg heeft ingekocht... dat ze zeggen, sorry, het is op? Ik verwacht het niet ik niet uh, heel zeker nee iedere zorgverzekeraar sluit op zijn eigen manier contracten met ziekenhuizen dus hoe het Agmea het precies gedaan heeft weet ik niet uh, ik kan daar dus ook niet over oordelen we hebben tot nu toe geen enkel signaal dat ziekenhuizen ons gebeld hebben van uh, we zijn door ons budget mm -hmm. sterker nog we zijn uh, volop aan het contracteren ook voor het nieuwe jaar ja. en inmiddels al met een aantal grote ziekenhuizen rond dus mooi op tijd voor het einde van het jaar hier in Den Haag het Haga ziekenhuis, maar ook het Martinië, het academisch ziekenhuis in Groningen. Het Rijnstaat in Arnhem, daar zijn we allemaal, hebben we contracten mee gesloten. Kijk, het grote probleem op het moment in de zorg is, er wordt niet bezuinigd. Wel op onderdelen, maar mm -hmm. in totaal stijgt nog steeds de uitgave aan de zorg. Het wordt hooguit minder meer. Hè? Het wordt minder meer en dat is ook een afspraak die we als ziekenhuis en zorgverzekeraars met de minister hebben gemaakt. Wat, wat doen wij steeds beter? Wij kopen steeds beter in op prijs en op kwaliteit. Je komt koop blijkbaar koopdag nog mee, ja, niet veel beter in. <coughs> Jawel, maar wat wij niet in de hand hebben, minder, goed nog, is gewoon de stijging van het volume. Het aantal mensen dat ziekenhuiszorg mm -hmm. vraagt. En dat groeit ieder jaar met 5, 6 procent. Daar hebben we nu voor het komend jaar van gezegd, dat kan eigenlijk niet meer zijn dan 2,5. En dat betekent, ja, wij hebben vanuit Mensens tegen ziekenhuizen gezegd, wij gaan jullie zekerheid bieden. Je krijgt een budget, een aanneemsom. Een lump sum. Ja, het is eigenlijk een beetje een oude lump sum, maar wel op een andere manier ingevuld. Wij leggen de verantwoordelijkheid binnen het ziekenhuis... dus in de relatie met de, de artsen, de medische staf en de directie... om ook te zeggen, binnen dat bedrag moeten wij de totale zorg kunnen leveren. Dan kunnen ze vernieuwen. Maar ja, als je in de zorg was vroeger altijd de les... Eh, alles wat nieuw is kwam er bij, er ging nooit iets af. En nu zeggen we, u moet scherpe keuzes gaan maken. Uh, als u iets nieuws wil, moet u iets anders laten vallen. Um, maar wij, wij hebben het zo gedaan omdat wij onze patiënten, onze verzekerden die patiënt worden ook de zekerheid willen geven. Dat ze maar die zekerheid vullen. heb je toch niet... Je ook die, die, die, dat budget wat je afgesproken hebt... daar komt een eind aan. Dat kan overschreden worden. Zeker omdat, wat u ook zegt... het volume maar door blijft groeien. Ja, maar, de, maar er is natuurlijk ook een, een ongebreidelde volumegroei geweest. Hè. We hebben heel veel nieuw aanbod gekregen. Uh, allerlei polies, pretpolies... die vaak de huisartsen oversloegen. Dus daar gingen patiënten rechtstreeks rechts het ziekenhuis in de snurkpolies, de restless legspolies de Hoofdpijnpolie, de vage klachtenpoli allemaal nieuwe dingen niet altijd slecht, maar er zijn er veel te veel gekomen, dus mm -hmm. de groei in het ziekenhuisvolume is, is gewoon te groot geweest de afgelopen jaren maar eventjes nog, hè? Wat, is hier, wat zou hier aan de hand uh, geweest kunnen zijn, en dan zou je natuurlijk tu kunnen zeggen, je kunt het aan hun vragen maar we praten nou met u, het gaat er even om wat zou hier aan de hand, is hier verkeerd ingekocht, of hier, is hier te weinig verkocht door de verzekeraar nou nee, het zou kunnen zijn dat er een, een een heel scherp inkoopcontract is gemaakt... waarin uh, men ook uh, zeg maar afgegrendeld heeft hoeveel groei erin zit. En het ziekenhuis zegt, nou ja, daar zijn wij nu overheen. Mm -hmm. ja, het is uh, anderhalve week voor het eind van het jaar. Het, ik denk dat partijen daar gewoon uit moeten komen. Je kunt je patiënten die echt zorg nodig hebben... niet in de kou laten staan. Nee, want Je kunt je ook afvragen, wat is er eigenlijk aan de hand? Uh, als je twee keer met je ogen knippert, is het jaar om. Uh, patiënten die nu nog op de rol staan, die worden gewoon geholpen. Dus buiten de quota om, kennelijk. Spoedeisende patiënten ook. En spoedeisende die die geval, als, je, als, je, als, je, als je ineens uh, een exact. hartstilstand krijgt, dan word je ook geholpen. Ja, ja altijd. Als het dan nog nodig is. Het, nee, maar het is misschien ook een beetje een voorbode vanuit de ziekenhuizen... op weg naar de contractering voor komend jaar. Maar ja, dat is het zo dat soort is zijn. Nou, ik. ik zou er net zo goed niks kunnen nee, zeggen. Eigenlijk maar ik, onder... Net als u, ik heb vanochtend het op de radio gehoord. Ik ken het contract niet wat eronder ligt. Dat, dat mag ook niet mogen, zeggen we dan in goed Nederlands. Want <laughs> ja, dat is gewoon een contract van de confident. Maar is dat het eerste wat je eigenlijk dacht? Dit is eigenlijk gewoon een waarschuwing... van, de, van wat dat zou ik eigenlijk ook gedaan kunnen hebben? Nou, ik weet dat bij de ziekenhuizen uh, mensen zich er erg zorg maakten ook over uh, de bereidheid van verzekeraars onze te gaan voorfinancieren. Maar dus dat zei, is wel de bedoeling, hè? Nou, de, de, de, de verzekeraars hebben gezegd... jullie krijgen allemaal uh, een, een voorschot... om ook je eigen liquiditeit op orde te houden. Maar dan moet er ook wel een contract onder liggen. Nou, ja, het is dan niet. Wacht even, hoe, hoe werkt dat liquiditeit op orde? Dan moet zo'n ziekenhuis... dat is gewoon de hoeveelheid geld die je hebt om, ja, uit te, om salarissen te betalen. Ja, hun stromen Om salarissen, ja. de dus salarissen voor de verpleegkundigen... En, maar daar en en moeten ze de... toch zelf voor zorgen? Dat is toch niet een verantwoordelijkheid van, een, van jullie verzekeraar? Wel, maar we hebben... In, in, in, in, en daar zouden we de luisteraars haast niet mee moeten lastigvallen. Afrekensysteem tussen verzekeraars en ziekenhuizen is zo ingewikkeld. Ja. Wij gaan nu naar een nieuw systeem, dat heet DOT. Uh, uh, we hadden DBC's. Daar waren was nee, iedereen. Diagnose stuk begrijpelijk. andere combinatie. Ja, <laughs> die DOT, weet ik. DOT is DBC's op weg naar transparantie. Dus we krijgen minder. Zullen we het over wat anders hebben? Nee, een waar je in het verleden gaat. Nee, maar goed, maar dat, dat zijn we zat. Ja, dat systeem ja, is veel te ingewikkeld, maar het is er. Ja, en dat komt nu een eenvoudig systeem. En veel ziekenhuizen die denken, ja, als ik nog geen contract heb... en ik heb straks mijn kastroom niet op orde en ik moet salarissen betalen... maar ik heb nog geen contract met de verzekeraar, dan krijg ik geen geld. Ja, de, de, de les is zorg gewoon dat je op tijd contracten afsluit. Daar hebben de verzekeraars en de ziekenhuizen tot 1 april voor... We hebben er bij mensen voor gekozen om zoveel mogelijk contract... echt al voor het eind van dit jaar af te sluiten. Want dat geeft beide partijen een, een zekerheid dat we ook uh, dat gaan doen. Uh, dat, we, dat we de patiënten kunnen blijven helpen. Maar we hebben dus samen een kop gezet op de groei. We hebben wel gezet niet meer dan 2,5 procent. Daar moeten we het dan ook echt uh, voor doen. Ik heb, een, ik heb een oplossing. Gewoon helemaal omgekeerd. We sluiten, jullie sluiten geen contracten meer af. Jullie hebben gewoon een heel goed gesprek over criteria. Wanneer er wel en niet ingegrepen wordt, et cetera. Ik heb toevallig jaren geleden ervaring met een hernia ingrepen. En daar, ik, ik heb gewoon gemerkt: je kunt daar dus duidelijk afspraken over maken. Wanneer wel en wanneer niet ingegrepen wordt op basis van statistieken, ja. et cetera. Dus we gaan geen contracten afsluiten. We gaan hier goede afspraken over maken. En aan het eind van het volgend jaar rekenen we gewoon af. Ja, maar het leuke is: wij doen dat ook. Daaronder, onder, nou, onder die hoofdstuk. Maar we noemen het DOT. Nee, maar onder. Ja. Onder die hoofdsom, wij zijn begonnen met selectief contracteren. Dus wij zeggen niet meer alle behandelingen overal. Uh, dat betekent niet dat mensen ongelooflijk ver moeten reizen. Want we kijken dat per regio. Maar bijvoorbeeld een voorbeeld van een hernia. We hebben bij de lage rug hernia gezegd... dat kopen we alleen nog in, in die ziekenhuizen... waar ze dat ook echt het beste doen. Mm -hmm. Waar ze dus veel van dit soort operaties doen. En echt goede uitkomsten hebben. En dan ook geen maximum. En dan zeggen we gewoon u. wij vragen wel aan de ziekenhuizen. Als u dan extra patiënten gaat krijgen, mm. omdat we het niet meer in een ander ziekenhuis inkopen, maar vooral veel bij u, dan willen we wel de zekerheid dat onze patiënten ook geholpen worden. Ja, en die ja. zekerheid, daar, daar sluit je de contract en op. En dat op. hebben wij in het contract ook vastgelegd. Geen onnodige wachtlijsten, daar niet mee gaan spelen. U moet dan ook leveren wat we uh, overeenkomen. Quantumkorting kan je dan ook nog afspreken? Nou ja, het interessante is wel, uh, het klinkt allemaal heel banaal, maar hoe beter en hoe meer een ziekenhuis bepaalde ingrepen doet. Hoe, hoe scherp je ook over de prijs kan onderhandelen. Want voor mm -hmm. een ziekenhuis is het gewoon prettig om te weten... kan ik veel volume doen, ja. mm -hmm. Nou, dan kan mijn prijs omlaag. Dat is ja. echt een heel eenvoudig uh, marktmechanisme. Nou, nog... En dat zien we ook in de praktijk gebeuren. Nou, nog even, toch voor alle zekerheid. U heeft dus de contracten afgesloten, in dit geval als mens is... met, met uh, een paar ziekenhuizen. Voorkomt dat dat u hetzelfde overkomt... wat nu Achmea overkomt met dit ziekenhuis? Is daardoor uitgesloten dat het ziekenhuis... toch op een bepaald moment moet zeggen... jongens, die Afgesproken, dat afgesproken bedrag zijn we nu aan het overschrijden. Dat moeten wij uit eigen zak gaan bijbetalen. Dat hebben we niet, dus sorry. Uh, kijk, ik, garanties uh, uh, kan ik nooit geven. Maar ik heb er heel erg veel vertrouwen in... Dat het, uh, dat het in onze relatie met de ziekenhuizen... waar we nu mee contracteren, dat het daar ook goed mee komt. Ik heb wel één zorg voor het komend jaar. En dat ligt op een heel ander vlak. Er wordt namelijk flink uh, bezuinigd op, op de uitgaven voor de huisartsen. Uh, ik vind dat ongelukkig. Want we waren met de huisartsen juist ja, op een hele goede manier bezig... om hen uh, nou ja, zelf beter het werk te laten doen, te voorkomen uh, dat ze... Wat u net zei, die instroom, die te vroeg, de, te vroeg de instroom in het ziekenhuis. Exact, en daar waren ja. huisartsen heel goed hun verantwoordelijkheid in aan het nemen. Ook met bijvoorbeeld mensen met diabetes en andere chronische ziekten. Veel beter de, de, de zorg tussen huisarts en ziekenhuis aan het regelen. En door die dreigende kortingen uh, zie ik nu dat huisartsen... her en der in het land weer makkelijker naar het ziekenhuis gaan verwijzen. Uh, minder... Ja. Uh, gaan doorzetten op een goede weg die was ingeslagen. Ja, er is overmorgen nog een debat hier in de Tweede Kamer... met de minister van Volksgezondheid. En uh, ik moet u eerlijk zeggen, uh, we lossen niet alles op. Mm -hmm. Maar ik maak me wel zorgen dat daar waar we aan de ene kant... goede afspraken gemaakt hebben... tussen ziekenhuizen, minister en zorgverzekeraars... dat dat nu weer dreigt gehinderd te worden door... Uh, dat die huisartsen nu weer door... door... gekort worden. Ja, en, en ik snap maar, de ja. huisartsen ook wel weer... omdat ze zeggen, nou, uh, we willen best iets uh, korten... Maar als u zo gaat snijden... dat wij die ketenzorg rondom chronische ziekte... Hè, die we beter aan het organiseren zijn... nu uh, ja, eigenlijk die mogelijkheid ons weer uit handen ja. slaat... Nou, dan zie ik de, de instroom naar ziekenhuizen weer ja. gaan toenemen. Ja. Nu las ik dat, ze, dat uh, mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid... Uh, minder wil kort dan ze van plan was. Dat las ik ergens. Uh, wellicht wordt het nog heel, heel erg mooi morgen. Maar even terug naar de verzekering in de andere kant. De verzekerde, die moet of die kan tot 1 januari beslissen... om of die overstapt van de een naar de ander. En met dit verhaal in het achterhoofd is het natuurlijk leuk om te weten... Hé, hey, wacht eens even. Even gaan vergelijken. Uh, even, even gaan vergelijken. Ja. Niet alleen de prijs, maar ook van... Ik, wor, ik, ik ga niet lid worden van een club waarbij het kwotum straks op is. Hè? En nu is er een site, en die heet Indie en, uh, en die vergelijkt allerlei polissen van alle verzekeraars... Ja. en dan kun je ook een polis afsluiten. Ja. Wat wil nu het geval? En Agmea heeft deze site gekocht. Ik zag een hele leuke tweet voorbij komen. Die zei vanaf nu heet Independent Depender. Ja. Uh, kijk, Independent, de naam suggereert de onafhankelijkheid... maar is gewoon een tussenpersoon. Het is gewoon... Een, een... handelaar in Polissen? Ja, zij krijgen oh? gewoon uh, uh, uh, provisie uh, op afsluitingen. Ja. En uh, ik vind het prima dat Achmea Independent koopt... Dus een goed recht... Uh, maar de suggestie dat het daarmee iets onafhankelijks blijft... Nou, als ze verkopen toch van, polissen van, van iedereen? Dan ja. ben je toch nou, onafhankelijk. Niet, niet van alle verzekeraars. Mensen oh. heeft geen contract met indibende. Dat is uw maatschappij. Ja. Uh, ja, één label van ons weer wel, ander mm -hmm. zorg. Maar, uh, en ja, waarom feit... jullie niet? Nou, wij, omdat wij. Vanwege diepen, dat, wij doen dat, dat op die... eigen kracht. Ja. Wij hebben gewoon geen zin om uh, bij al die uh, zogenaamde vergelijkingssites. Hè. We, we, we zitten ook nu wat te stoeien met de consumentenbond. Die, die hebben ook een site. Ja, dat, daar zitten ook. In die zin, uh, uh, ja. Zeg als zij niet onafhankelijk zijn, dan uh, zijn ja, er ja, nou, maar ook op daar, toe? kijk, zij, zij krijgen ook geld voor een afsluiting. En, als, hmm. en wij hebben als mensen bijvoorbeeld geen contract met de Consumentenbond gesloten. Nou, je moet wel heel goed op de site zoeken, wil je ons dan uiteindelijk ook nog vinden. Hè? Maar, maar, maar waar zijn er ik... dan helemaal geen, geen onafhankelijke sites? Nou, heel, we denken, weinig. Je, heel weinig. Ze hebben heel weinig. En, en zei u nou net dat de Consumentenbond geld krijgt als zij ja. van, van, van verzekeraars. Ja, Ja. Maar dat, dat op zich snap ik wel dat de Consumentenbond ook op zoek gaat naar, naar nieuwe inkomsten. Dan krijgen we allemaal minder subsidie. Maar ik vind wel dat je dan in de presentatie ook echt moet zeggen... ik zet ze allemaal keurig onafhankelijk op een rij mm -hmm. in vergelijkbare prijzen. Mm -hmm. En niet bij de een met collectiviteitskorting en met de ander weer zonder. En, en, en degene die, waar ik dan ook een afspraak mee heb, die zet ik dan wat hoger op de lijst dan de ander. Kijk, dat, ik, iedereen is met die zoektocht bezig. Um, maar ja, wij hebben ervoor gekozen om bijvoorbeeld niet mm -hmm. met de independent, niet met de Consumentenbond in zee te gaan, omdat we het op de eigen kracht doen. Is dit, ja. een, is dit een klusje voor de uh, zorgautoriteit? Dat is een soort waakhond in, in de zorgsector, die zorgt dat er geen kartels ontstaan en dat ja. soort zaken. Een minuutje nog, heren. Ja, nou, de, zorg, de zorgautoriteit die, die, die kijkt uh, altijd naar dit soort dingen. Ik vind dat ze hier ook echt bovenop moeten zitten. Uh, dat geldt ook voor uh, risicoselectieachtige mechanismen. Ik zie sommige tussenpersonen ook met risicoselectie werken. Als je daar je leven Tijd op in klikt als je wil overstappen, valt ineens de site uit. Mm -hmm. Ja, dat zijn dingen. De meeste mensen weten dat niet, en eigenlijk moet je dit wel allemaal gewoon weten. Nou, oké. Okay. Roger van Bokstel, hij is bestuursvoorzitter van Mensis, een grote verzekeraar. Hartelijk bedankt. Gaan Na, we terug dus naar de Eerste Kamer. maar ja. ook nog een klusje wacht als fractievoorzitter van D66. Dank u wel. En Ajax laten we even rusten. Dat een volgende Hoewel keer. we zeer grote voetballiefhebbers zijn, maar toch even niet nu. Zo is het. We zijn terug naar het nieuws.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 Al vele nationale en internationale artiesten hebben op de Max Proms mogen schitteren. Op eerste kerstdag kunt u genieten van optredens van onder andere Gloria Gaynor en L.A. The Voices. Zondag 25 december om kwart over zes bij Max op Nederland 2. Met de feestdagen zit u goed bij Max. Ja, spaar nu één jaar vast met 3,25% rente. Ga naar regiobank.nl.